Drie. welkom terug bij Softword op zaterdag op uh, CMM. Ja, en dan zitten we vanuit de studio aan de tolweg 10A. En het zonnetje schijnt toch een uh, klein beetje nu buiten, dus eigenlijk hadden we op het strand moeten zitten nu, hè? Heel flauw zonnetje dan, Heel hoor. flauw zonnetje, maar wel lekker zonnetje. Maar morgen, dan uh, wordt het ook niet slecht, hoor, als we morgen op het strand zitten. Toch, Lex? Nee, hè? Morgen wordt het niet slecht, hè? Af en toe een spettetje, maar voor de rest uh, valt het mee, toch? Gewoon ja zeggen, Lex. Ja, ja, Lex zegt ja. Hij zit te kijken van waar heeft hij het over? Goed, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En morgen op het strand. En morgen op het strand. Uh, daarover straks natuurlijk nog, uh, ook nog wat meer informatie. Uh, maar nou, dat we niet hoeven stil te zitten, dat is het eerste uur wel gebleken, Rob. Want het is de ene evenement naar het andere evenement. En, uh, dus ik zou zeggen, Zandvoort... Brr, -br -br -br <lacht> Van de activiteiten... Goed, luisteraars, wat gaan we het tweede uur doen? Uiteraard een uitgebreide evenementenagenda. Want augustus staat bol van de evenementen, zoals u het eerste uur ook al heeft, heeft gemerkt. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want dan kunt u even meeschrijven uh, als u naar het evenement toe wil welke datum, aanvang en dergelijke. Dat allemaal om half vier. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, ook genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En zo is het. En wil je meekijken in de studio? Kijk dan even op www.zfm-live.nl of download de ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Volg het laatste nieuws uit Zalvoort. De evenementen, ja, de Amsterdamse avond staat er ook op op de CfM app. En nog veel meer, dus download hem nu. Zo, En dan zitten we in één keer weer in een uh, lege studio, uh, Albert Jong. Kijk, de kijkschrijvers dalen. Iedereen uh, naar huis gestuurd of zo. Uh. Nou, Dat was wel een leuk eerst uurtje, hè? Ja, toch? Nou, ja, toch. zeker wel. Bomvol activiteiten en het weer wordt ook beter. Dus uh, nee, we gaan een goede Ja, Dat zonnetje was niet waar, hoor. Nee? Nee, er nee, was hoor. geen zon. Oké. Okay. Goed, nou, Sandvoorts uh, ja, Nieuws in het kort. En uh, jij begonnen. Oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uiteraard, uh, ja, dit hebben we al gezegd. Uh, we, gaan, we gaan allereerst naar IJmuiden, want jij had het ook al het eerste hier over Sail. Volgende mm -hmm. week woensdag barst daar het Sail-evenement uh, uh, uh, los. Maar in IJmuiden is hij al losgebarsten. Want voor wie niet kan wachten tot Sail Amsterdam uh, volgende week woensdag... van start gaat in de haven van IJmuiden... zijn de schepen vanaf vandaag al te bekijken. Daar vindt zoals ieder jaar het Havenfestival plaats... en er wordt gecombineerd met pre-sale IJmond... Bezoekers kunnen vandaag en morgen al een kijkje nemen op de clipper Amsterdam. De boot die getrouw voorop vaart tijdens de Sail-in-parade. Ook liggen er andere zogeheten tollships, grote zeegaande zeilschepen. Zoals de Eendracht en de Wilde Swan. Op de Kares is er een cultureel programma met muziek en straattheater dit weekend. pre is naast dit weekend ook nog op de dinsdag. Dan, dan zijn er ook in Beverwijk activiteiten. Op die dag zijn er flink wat meer tollships in de haven gearriveerd... Zoals de Sidov uit Rusland, de Göteborg uit Zweden... en de Nau Victoria uit Spanje. De organisatie van pre verwacht vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers. Goed, ander nieuws uit Zandvoort. Start groot onderhoud uit de zeeweg in Bloemendaal. De provincie Noord-Holland start 24 augustus... met groot onderhoud aan de zeeweg in de gemeente Bloemendaal. Het asfalt wordt vernieuwd en de wegen worden veiliger gemaakt. Het werk is naar verwachting 28 oktober, u hoort het goed, zo gereed... Weggebruikers moeten de komende maanden dus rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden... werkt de aannemer in fases. Van 24 tot en met 28 augustus wordt het verkeer... tussen 9 uur morgens en 3 uur middags langs het werkvak geleid. Daarna is er tot en met 10 oktober steeds één rijbaan beschikbaar... voor het verkeer in twee richtingen. Meer informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website van Zandvoort en uh, meningen na onderzoek over windmolens... onder badgasten verdeeld. De windmolens die er mogelijk in de Noordzee gaan komen... blijven onderwerp van discussie in Zandvoort. Uit onderzoek onder Duitse badgasten... blijkt nu dat die zich niet aan de molens zouden gaan storen. Maar tegenstanders van de plannen verwerpen die conclusie. Gemeente en paviljoenhouders zijn tegen de komst van de windmolens... en denken dat badgasten pas een mening kunnen vormen... als de molens er al daadwerkelijk staan. Al dus... Uh, uh, voornemen wij dat uit het dichtbij.nl. Nou, uh, maar de Duitsers zijn er alleen in de zomermaanden... en wij zitten er ook in de winter, toch? Precies. Dus uh, 24, uh, 24 de 12 maanden uh, zijn wij uh, in de lucht, dan wel uit de lucht... wat de mintmolens betreft. Nou, en uh, momenteel wordt er druk makreel gerookt... Uh, even voor degenen die van makreel roken houden op het uh, Gasthuisplein... Het EK Zandsculpturenfestival staat op het punt te beginnen... en er is natuurlijk een gigantisch mooi zeilevenement gaande... bij de watersportvereniging. En dan heb ik het over de tweedaagse van Zandvoort... de Eneco Luchter Race. Maar daarover later in het programma meer. Nog even over de windmolens. 27 augustus, dan begint de actie tegen de windmolens. Paal zitten aan zee. Daarover later veel meer. That's the way it was. So naturally.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 Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Gotta feel the most for treasure. Dansbare muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Jorre Felix en 1-0 Buddy. Ja, lijkt verloren is eruit, wat ik net zag. Het was een knipoog van de zon. Hoe mooi kan je het zeggen? Oh. Een het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl <lacht> ZFM Ja, die houden we erin, hoor. De knipoog van de zon. Nou, daar gaan we weer, hè. Naar de windmolentjes toe. In de windmill in Old Amsterdam A windmill with a mouse in and he wasn't grousing. He sang every morning how lucky I am living in the windmill in old Amsterdam. I saw a, a mouse. mouse, where there on the stair. Where on the stair, right there, a little mouse with clogs on. Well, I declare going hip-hopity clop on the stair. Oh yeah.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 en wij zijn natuurlijk helemaal niet blij met die windmolens. Dus, ja, we gaan er, er gewoon er tegen in, uh, jan de windmolens. We hebben al getekend, toch? Ja, we willen er niks van weten. 27 augustus, dan, uh, ja, dan uh, barst, uh, barst het los, het uh, paal zitten aan uh, zee. Daarover binnenkort uh, veel meer. Yo, de Ronnie Hilton trouwens, die zong het plaatje. Twee korte berichtjes. Allereerst, ontspan in een duimpan. Dat rijdt ook nog. Ontspan, ontspan in, in de een duimpan. Dunpan. Voor wie op zoek is naar nieuwe energie... moet 19 augustus om half acht s'avonds in de Waterleiding Duinen... meedoen aan natuur en meditatie. Want waar kunt u beter mediteren dan in de natuur en in de avondstilte? De Zandvoortse boswachter neemt u mee naar mooie plekken... waar meditatiedocent Lian T. Tan enkele meditatieve oefeningen met u doet. De kosten zijn 10 euro, inclusief entree en een drankje. De activiteit duurt twee uur en is vanaf 16 jaar. Startpunt is de ingang aan de Zandvoortse Laan. Dat allemaal op 19 augustus vanaf half acht. Ontspan in een duimpan. Rondleiders gezocht. Het Juttersmuseum mag zich verheugen in een groot aantal bezoekers... uit diverse landen. Groepen van volwassenen, maar ook kinderen en schoolkinderen... worden op verzoek rondgeleid door een vrijwilliger... die leuke verhalen vertelt over wat er allemaal aangespoeld is. Lijkt het je wat om in één of twee keer in de maand... dergelijke groepen een uur lang rond te leiden... Neem dan contact op met Hans Zandbergen. Telefoon is bereikbaar op 571-2196. 571-2196. Of mail naar InfoApenstaatje-Juttersmuseum.nl. Info Een hartstikke leuke vrije tijdsbesteding. Ja, Jazeker. Helemaal leuk. Dus rondleiders gezocht en ontspan in een duikpam. Zometeen om half vier de evenementenagenda bij CFM. Er is een van mijn favoriete plaatjes hè, alle tijden. Mijn name is Lop, dat wordt erin gezongen. Vandaar dat ik hem zo leuk vind, Albert-Jan. Hier is de single van alweer vele jaren geleden. Het Stereo MC, MC's hoor je nu. no slack, and I can't hold back now yeah let the music You know. Hoort je hem al met Ja, ja. Ik je, mijn naam is Rob. Rob, Rob, ja. Rob. Uh, zo is het. Het is uh, bijna half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Ik kan er weer bij gaan zitten, hè? waarschijnlijk. Ja, maar ik beperk me tot dit weekend en volgend weekend. Echt waar? Ja, verder. Dan ben je ga nog acht minuten verder, waarschijnlijk. Nou, ik, ik zal kijken hoeveel tijd ik deze keer nodig heb. Doe je best. De laatste kans, luisteraars, om de, het, de, de expositie Het Zandvoortse Strand te bekijken in het Zandvoortse Museum. En uh, dit weekend is er zelfs een speciale trouwbeurs waar u van harte welkom bent. Dat allemaal in het Zandvoortse Museum en de Zwaluweestraat nummer 1. Allereerst het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. En speciaal vandaag en morgen wordt er door de gemeente Zandvoort een mini trouw Trouw georganiseerd in het Zandvoortsmuseum. Want trouwen op het strand is hot. Dat dit weekend allemaal in het Zandvoortsmuseum. En zoals ik al zei, een tweedaags zeilevenement. Uh, de tweedaagse van Zandvoort met Eneco Luchterduinenrace. Die is vanmorgen om 12 uur van start gegaan. Maar het is het hele weekend uh, ja, watersportfeest bij de Watersportvereniging Zandvoort. En net over de Boulevard Pauluslood, nummertje 67. Meer informatie over dit geweldige zeilevenement. Dit weekend kunt u vinden op www.zandvoort.nl. Www en uh, makreelliefhebbers, tot 4 uur, het is vanmorgen om half 11 begonnen, tot 4 uur bent u... U kan, er, u kan er niet omheen, want op het draadhuisplein ruikt u het gewoon. Want daar is het Zandvoorts Open kampioenschap Makreel Roken. En het is voor de tweede keer dat het Zandvoorts Open kampioenschap Makreel Roken plaatsvindt. Tussen de 20 en 25 rokers zullen met een rookton of rookoven op het draadhuisplein strijden om de eer. Zoals gezegd om half elf vanmorgen begonnen. En uh, dat is allemaal tot vier uur met natuurlijk een prijsuitreiking. Ik zou zeggen, komt dat zien, komt dat zien en uh, uh, komt dat proeven. Wat vandaag ook van start is gegaan is het EK Zandsculpturen Festival. Vandaag gaat het Europees Kampioenschap Zandsculpturen Festival in Zandvoort aan zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 bij 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, Kerkplein en het Raadhuisplein... worden 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort... aangezien strandzand niet geschikt is. De kunstenaars zijn geselecteerd... en het uh, uh, uh, uh, staat allemaal in het thema van het 125e sterftejaar... van Vincent van Gogh. De zandsculpturen zijn vaak te bewonderen, zelfs tot eh, maart, november. Maar het EK Zandsculpturen, het, het EK zelfs, het Europees Kampioenschap, dat duurt een week. Maar het gaat vandaag allemaal van start in het centrum van Zandvoort. En zoals Ton al aankondigde in het eerste uur, vanavond is het natuurlijk Amsterdamse avond. Met andere woorden, Mokum eh, in Zandvoort. Amsterdams muziekfestival in ons mooie plaats Zandvoort. Dat begint allemaal om 8 uur vanavond en dat vindt allemaal plaats in en rondom het centrum. Zandvoort gaat weer los met een van haar meest bezochte festivals... namelijk vanavond de Amsterdamse Avond. Op diverse buitenpodia en met tientallen bekende... en misschien iets minder bekende artiesten... zal het centrum van Zandvoort weer bruisen. Ja, het staat hier echt, uh, erop. ik kan er niks aan doen. Met voor elk wat wils. Puur en alleen maar Amsterdamse zal het dan ook niet worden. Van Jordaanese meezingers en bekende Nederlandstalige meebrullers... en levensliederen tot anderstalig repertoire... Dat allemaal in het bruisende Zandvoort aan Zee vanavond vanaf 8 uur. En uh, we zijn het al morgen, ZFM. Het is niet alleen radio luisteren, maar u kunt morgen ook radio luisteren. En wel bij ZFM, uh, die zijn, wij zijn te gast vanaf morgenochtend 10 uur tot 9 uur uh, met live radioprogramma's. U bent van harte welkom om daar even te komen kijken. En wellicht een prijs in ontvangst te nemen, een dinerbon. Die is dan ter beschikking gesteld door de haven van Zandvoort. Morgen de hele dag radio maken, live vanaf het strand. U mag het niet missen. U kunt Lex van der Hoorn, onze weerman, in het echt ontmoeten. Uh, Rob Harms ook een keer live ontmoeten. U bent van harte welkom vanaf 10 uur morgenochtend uh, in de haven van Zandvoort. Een hele dag live radio kijken. Dan is er morgen natuurlijk ook van alles te doen in en rondom het centrum. Vanaf 10 uur morgenochtend tot 6 uur s avonds een mega zomerjaarmarkt. Diverse kramen, diverse, heel veel kramen. En dat allemaal in het centrum van Zandvoort. Jaarlijks worden er verschillende mega jaarmarkten georganiseerd Waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Dus u bent morgen ook vanaf van harte welkom in het centrum van Zandvoort voor de mega zomerjaarmarkt.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 Dat allemaal uh, vanaf 21 augustus in het Zandvoortsmuseum... de Historic Grand Prix tentoonstelling. Gaan we naar Oud-Noord en wel Zandvoort-Oud-Noord... want dan is het de rommelmarkt in Oud-Noord. Op zaterdag 22 augustus aanstaande... wordt de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd in Zandvoort-Oud-Noord. Dit vindt plaats op het Ten Katerplein, Ten de Genestestraat en de Da straat en de Potgieterstraat. Dat allemaal vanaf 7 uur s morgens tot 2 uur s middags op deze 22 augustus. Gaan we naar 23 augustus? Dan, is het ook, dan blijven we in Oud-Noord, want dan is het weer de Kinderspeeldag in Oud-Noord. Op zondag 23 augustus aanstaande organiseren zij weer de Kinderspeeldag met het Zandvoort kampioenschap buikglijden en diverse andere spelletjes. Dat allemaal op 23 augustus van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags in Zandvoort Oud-Noord. En last but not least, we gaan weer jazzen aan zee op 23 augustus. Vanaf 4 uur bent u weer van harte welkom bij Talassa, strandafgang nummer 18, en wel in het cafégedeelte, het Juttertje. En uw gast dit, Ton Ariens, zal u dan met open armen ontvangen. Want dan is het tijd voor Jaime Rodriguez, een Latin band in Zandvoort. Heerlijke Latijnse klanken op het strand van Zandvoort. Dat allemaal op 23 augustus bij Talassa, strandafgang 18. Vanaf 4 uur en lekker tot, tot 7 uur swingen en daarna lekker eten bij Talassa. Tot zover. En dat klinkt goed. Dat hoorden ze juist even voor drie uur. Dankjewel Albert-Jan. Dat was hem weer. He. De lijst van één week. <laughs> Activiteit in Zandvoort. We hebben misschien niet Zandvoort. Drink some margaritas by blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Are you with me? En dat was Are You With Me, you? het is zomer in Zandvoort. ZFM, Zfm. maakt je naam waar. van want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar het strand en zet hem op 106.9. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, het is zomer. En vergeet het niet hè, morgen te gaan naar de haven van Zandvoort. De hele dag ZFM op het strand, vanaf 10 uur. Ja, harder! Dat de buren mee kunnen genieten van uh, CFM. Zandvoort op zaterdag bij uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En dat was uh, Make More Sounds. Inderdaad, daar hadden we het over. De single van uh, Jacqueline Govaerts. Jawel. Goed, uh, ik maak er maar even een CFM-blokje van. Een blokje? Ja, want ook, uh, ja, bedoel, wij zijn ook uh, druk in de weer. Hadden we vorige week vier uur lang uh, CFM uh, Jazz. In het kader van Jazz Behind the Beach... Uh, de reggae-liefhebbers komen volgende week ook weer uh, ruim aan hun trekken uh, bij ZFM. Want in de nacht van 27 op 28 augustus gaat onze collega uh, Willem Bruist weer bruisen. Hij gaat namelijk weer zeven uur lang die nacht, de nacht van de reggae-presenteren. Hé, hey, daar heb je hem weer. Daar is hij weer. Ja, weer. Op vele verzoek in de herhaling. Live vanuit uh, onze studio aan de Tolweg 10a. Gaat Willem 7 uur lang reggae muziek draaien. Dus reggae liefhebbers, zet het vast in uw agenda. 27 en 28 augustus. De nacht van de reggae. En als u, denkt, als u dan even kijkt op de webcam en u denkt van waar is Willem? Uh, Willem is er wel, maar hij ziet er iets anders uit. Okay. Meer ga ik niet zeggen. De nacht van de reggae op 27 en 28 augustus, in de nacht daarvan van 12 uur nachts tot 7 uur s morgens. Heerlijke reggae muziek. Terug naar morgen, zoals gezegd in de evenementenagenda ZFM Message from the Beach. Vanaf 10 uur morgenochtend live vanaf de haven van Zandvoort, dus ZFM op het strand. En wat kunt u dan zien en horen als u daar naartoe gaat? Allereerst natuurlijk van 10 tot 12 onze programma ZFM Jazz. Presentator Peter Den Boer ontvangt diverse gasten, waaronder Erik Timmermans en Hans Rijmers. En zij gaan het natuurlijk hebben over jazz in Zandvoort. Van 12 tot 2 gaan we lunchen met Zandvoort Lutst. En er zijn de sidekick-ladies aan de beurt. Onder leiding van Dolly van Pierik en Toetspaans en Imka... zullen uh, zij uh, de ZFM Lunch voor u regelen. En ik weet al dat Marco Termes uh, onlangs zijn boekpresentatie... in de bibliotheek heeft gehouden, komt langs als gast. Van 2 tot 5 uh, zijn ene Rob Harms... Geen idee! En uh, Albert Jan Vos, ook niet nooit bekend. van gehoord. Dan is het reguliere programma Zandvoort op zondag... ook live vanaf het strand te volgen... En uh, u kunt dan onze weerman Lex van der Hoorn in Leven de Lijven ontmoeten. En daarnaast Joop van Nes, die gaat praten over sport in de Zandvoort. En Willem van Densen, uh, onze vaste uh, reporter vanaf het circuit... Gaat ons, neemt ons mee naar het circuitpark Zandvoort... en gaat uh, uh, natuurlijk vertellen en stilstaan... bij de diverse activiteiten uh, die er op het circuit zijn. En last but not least, in het laatste uur ontvangen wij Marcel Arends... want die gaat uh, in oktober van 10 tot 17 uit mijn hoofd... De Kenia Classic fietsen ten behoeve van Amref Flying Doctors. We volgen hem al enkele maanden met de voorbereidingen daarvan... en het, samen, het samenbrengen van sponsorgelden. En hij gaat ons weer helemaal up-to-date bijpraten over de stand van zaken. Hij is onlangs in op hoogtestagie in Spanje geweest... om toch te wennen aan de hitte en de hoogte. Dus Marcel die is dan tussen vier en vijf de gast. En van 5 tot 9 gaan we het bruisende strandleven nader bekijken... Onder leiding van de gastheren Anders Sandberg en Ben Zonneveld. Gasten uh, tijdens dat programma zullen ongetwijfeld zijn, zijn uh, Lana Lemmens, Hille Jansen, Anouk van der Heijden, Chris Steensma. De Zandvoortse Reddingsbrigade, Strandpolitie. En medewerkers natuurlijk van de strandtent. Dus uh, dat allemaal van 10 uur morgenochtend tot 9 uur s avonds. U bent van harte welkom om radio te kijken en te luisteren live vanaf de haven van Zandvoort. En tot... blijf het mee. En uh, ja, de vraag die de wij uh, morgen ja, gaan ja, stellen... Ja, ja, luister, stem op tijd af uh, uh, bij uh, de CFM-zender. Want om vijf over tien morgenochtend wordt er een prijsvraag uh, uh, vraag gesteld aan u... En dan wordt u verzocht, als u daar de oplossing van weet... zich naar de haven van Zandvoort te vervoegen om het antwoord in te leveren. Want de haven van Zandvoort stelt een dinerbon ter beschikking voor de winnaar. Zo, dat is niet niks. Dus morgen luisteren naar CFM, naar Willem Bruis met de, de nacht van de reggae. En binnenkort komt er ook een andere nacht van hem aan. De nacht van de boksbal. Mm. Just find Dankjewel, Sir John Zeg, dit is ja, de, de Bullets bij CFM. En de Russian Spy en hi. Het is 13 minuten voor 4 uur geworden. Goedemiddag en welkom bij CFM. En hier is Verlangen van, van Quincy. Zwoede zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me: ga je met me mee?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 Dus vanavond Amsterdamse avond uh, is al voort. Deze plaats zal vast en zeker wel langs komen hoor. kwintie en verlangen. Ja, afgelopen donderdag was er een uh, reddingsactie voor een uh, vermiste zwemmer, uh, Albert-Jan. Klopt. En uh, ja, de, zeg maar de hulpdiensten uh, die, uh, die traden uh, gelijk, gelijk op. Je hebt er een bericht van, begrijp ik? Ja, nou ja, ik ja, kan het wel even, uh, even, even ja, aanhalen. pak hem maar dan. Want uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is het allemaal met een sisser afgelopen. Ja, want de hulpdiensten, zoals je zegt, zijn inderdaad, waren inderdaad afgelopen donderdag... groots uitgerukt voor mogelijk een zwemmer... die in de problemen zou zijn geraakt in zee bij de reddingspost Zuid. Een uur na de melding werd duidelijk dat een, een dobberende zeehond... Vermoedelijk, vermoedelijk is aangezien voor een persoon. Mede door de dramatische verdrinking van een toeriste... vorige week woensdag kwamen de hulpdiensten al snel in actie. Rond tien over vijf waren de KNRM-boten van het station Zandvoort Noordwijk en Nermuiden opgeroepen. De Zandvoortse reddingsbrigade zette weer de nodige mankracht en materieel in. Ook een politiehelikopter vloog boven zee. Een traumahelikopter stond stand-by op het strand. En de traumahelikopter trouwens uit Amsterdam stond nog langer op het strand. Die bleef alle... nog even staan. De helikopter was namelijk defect geraakt en kon niet meer terugvliegen. De strandpolitie heeft het medische team weer terug naar het VMC gebracht waar vandaan zij noodgedwongen hun dienst met een ambulancevoertuig voortzetten. De helikopter is ter plaatse door opgeroepen monteurs gerepareerd... en uiteindelijk weer opgestegen. Maar in ieder geval, ja, de snelheid waarmee gereageerd was... was natuurlijk weer uiterst, uiterst snel. Ja, en, eh, geweldig. Zelfs met de RTV Noord-Holland werd Gerard Joling geïnterviewd. Ja, mooi, hè? En die had, was een en al lof over de reddingsactie... van afgelopen donderdag voor deze zeehond. Een goede actie van de redders hier in Zandvoort. En een mooie foto ook trouwens vanaf die politieheli genomen... En die kan je terugvinden op Facebook. Op de, de, ja, op de Facebook site van uh, de Reddingsbrigade en uh, de KNRM kan je die foto terugvinden. Ja, dat ziet er mooi uit. De reddingsactie van afgelopen donderdag. En hier is Ghost Town. Die die last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean.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 is a ghost town